Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro is tijdens een campagnebijeenkomst in zijn buik gestoken. Hij is licht gewond geraakt en hij wordt in het ziekenhuis behandeld. De uiterst rechtse Bolsonaro ligt op kop in de peilingen voor de presidentsverkiezingen volgende maand. Maar hij is ook omstreden vanwege racistische en vrouwonvriendelijke uitspraken. Nederland loopt nog altijd achter in Europa bij de overgang naar hernieuwbare energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat concludeert het planbureau voor de leefomgeving. Het wordt volgens het planbureau een enorme opgave om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. Jaarlijk zouden zo'n 300.000 huizen van het aardgas gehaald moeten worden. Ook moet de landbouw drastisch hervormen omdat daar nog te veel vervuilende stoffen worden uitgestoten. In Vlaardingen is iemand neergestoken omdat hij probeerde voor te dringen bij de kassa in de supermarkt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Toen de man voordrong, ontstond er ruzie. Daarna werd het slachtoffer gestoken. De politie heeft een 53-jarige man uit Vlaardingen aangehouden voor de steekpartij. Steeds meer mensen laten hun tienerkinderen vaccineren tegen de meningokokkenbacterie, meldt Nieuwsuur. Tot augustus dit jaar gaat het om ruim 5400 inentingen... tegenover 1900 vorig jaar. Aanleiding is het stijgende aantal besmettingen. Een besmetting met de meningokokbacterie... die van mens op mens overdraagbaar is... kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Het Nederlandse elftal heeft de oefenwedstrijd... in de Johan Cruijff Arena tegen Peru met 2-1 gewonnen. Eerst stond Peru met 0-1 voor. Uiteindelijk scoorde Depay twee keer. Het was de 134e en laatste interland van Wesley Snijder. Op dit moment wordt Snijder gehuldigd. Het weer op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Later vannacht nieuwe buien met kans op onweer. Morgen trekken de buien naar het oosten weg en het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Luisteraars, welkom terug bij Peaceful Radio Show 1297 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio. We gaan beginnen met een nieuw werkje van David Darling samen met Tomansia Levy. Le Le Le Le Le Zij maakte het, um, het album, eens even kijken of ik het um, Parallel Universe, ja ja, daar staat het in de verte op mijn scherm. En daar gaan we mee beginnen. Het tweede album is van een goede bekende Rick Sparks. En Rick heeft het nieuwe album gemaakt Half Moon Bay. Nou, meer informatie over Ray David Darling en zijn compagnons... ...kan allemaal natuurlijk via de website peacefulradio.info. Maar goed, we beginnen met de uh, track Crossing to... Uh, It is here, of zoiets. Ook dat kan je nakijken op peacefulradio.info.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 to Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. For listening to Peaceful Radio, please visit my website www.meta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 I am Anaya, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.anayamusic.com.